In de Randstad op de A4 Amsterdam Den Haag nog 5 kilometer tussen Roelvaar en Zwenezoetewoud na een ongeluk. En op de A44 leidde Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Z Met nu ZFM in de Beeze Masters, welkom to the weekend. Yes. Dat is Calvin Harris, Florence Bell, Sweet Nothing. We gaan gewoon gelijk door met echt een knaller. Dit vind ik echt een knaller, jongens. Dit is ook een knaller. Hardwell, Sally. Alright Dat was Enrique Englezias met Bailando. Ja, dan is het tijd voor ons favoriete rubriekje. Het is ja, kwart over acht in de nieuwe. tweede uur. En uh, ja, ons nieuwe rubriekje ook, hè? maar het is ja. nu al onze favoriet. Ja, het, is, het is nu al leuk. Want dat, dat weer en het verkeer is allemaal matig. Hé hey, jongens, <laughs> als ik, uh, en dan wil ik eigenlijk Justin als laatste, want het is jouw rubriekje. Als ik zeg gouden Ouwe, Jonas, waar denk je dan aan? Ja, iets uh, tussen 2000 en nu hè, wat ik al ja. ja, ik denk dan eigenlijk meteen aan uh, 1970 ongeveer. Ja, nee. ja, een beetje. Ja, een Golden Earring of zo. Ja, toch ja. oud ja, dan, dan, we... dan wel 1980, de 80s, 90s en zo, toch? Maar ja, het moet wel een beetje, een beetje bij het programma blijven. Ja, dat is waar. Een Be beetje dichtbij ons blijven. Ja, dit is wel een Guilty Pleasure, dat is meteen. Ja, dat is Guilty Pleasure. Want ja, ja, deze komt uh, uit uh, 2003 of zo, toch? Ja, zoiets, hè? Ja, dit is, dit is wel echt een. Ik vind het een hele leuke plaat. Ja, het is jouw nummertje. Je hebt hem uitgezocht. Ja. Ik wil van tevoren nog wel even de mensen vragen om. Nogmaals vragen om. Ja, jouw favoriete plaat tussen 2000 en nu... Uh, te vermelden op de Facebookpagina... of, of in te sturen via de e-mail. Uh. Facebookpagina Beachmasters. En e-mailadres zfmbeachmasters at gmail.com. Ja, uh, dankjewel Tim. En als het echt moet, hebben we ook nog een telefoonnummer. Ja. Uh, als je echt heel graag in de uitzending wil... en wil je, je wilt vertellen het? wat jouw gouden oude guilty pleasure is... die Justin vervolgens kan gaan draaien... bel dan eventjes naar 023 573 0393. Ik herhaal... 023 573 0393. Ja. Justin, ja, wat gaan we doen? Jongens, deze plaat, die, daar heb ik één herinnering bij. Dat ik, uh, oh God. Ik, ik, was, ik was een trainer, voetbaltrainer van een jeugdteam. We werden kampioen. En dan, hier in Zandvoort, we elkaar ook. En dan heb je na de wedstrijd een box in de kleedkamer staan. En je gooit een eerste nummer op. En wij gooiden dit nummer op. En het was meteen boom, klaar. En Feest. Volle gast, ja, volle gast met z'n allen. We laten we gewoon gaan luisteren. Zat er drank bij je in het spel? Nee, nee, toen Mag nog niet. Het is Het is Oh ja, ja, ja. ja, hey, ja laat maar me wel wel. gewoon gaan luisteren. En ik hoor, wil achteraf jullie mening graag horen, jongens. Uh, ik Komt kom hier je aan. Dirty Laundry, het Calabria. Thomas de zomer is te vol, eigenlijk. Ja, maar moet je eens een keer naar buiten kijken? Noem je ja, dat, nee, dat, maar dat, dat gaan we niet doen. Maar, Jonas, ja? nummertje? Ik heb expres niet naar buiten gekeken. Wat is een nummertje voor je erbij? hebben? Nou ja, nee, maar ik bedoel, wat, wat vond je het een goed nummertje? Ik vond het een heerlijk nummertje dit. Ja? Ik zou wel vaker willen luisteren. Ah, nou. nou, dan gaan we volgende Aangenaam. week nog een keer luisteren. als uh, de we houden van vorige week. En dan hopen we dat deze week uh, mensen op ons. Uh, Facebook gaan reageren, nogmaals Zfn Beachmasters of uh, zfmbeachmasters at gmail.com, stuur een mailtje. Of in het gekste geval bel eventjes naar 023 573 0393, ik herhaal 023 573 0393. En we zijn tevens een uh, ceremonie mee, dus dat kan ook nog. Oh ja, ja, ja als je nog. wilt trouwen, ja. mag ook nog. Ja, dat doen we voor niks, alleen de feestje een jaar feest later. Ja, nou ja goed. Ja. <laughs> ja, wij doen de meeste gekke dingen hier. Het ja, maakt ons helemaal niks uit, als, als jullie wat hebben voor ons, en, uh, interessant een, uh, verhaaltje, interessant verhaaltje, iets geks. Ja. Wij behandelen je, gewoon alles. Nou, behalve de nummertjes van Sander Dauden. Ja, die doen nee, we niet. <laughs> maar, maar, verder, Sander, als je luistert, bedankt. <laughs> we lossen, ook al, we lossen ja, alle voor problemen, problemen <laughs> op. We lossen <laughs> ook alle problemen op. Ja, doen we. Ook. Ja, we stemmen erover en dan is hij aangenomen of niet aangenomen en dan, Ja, nee, daarom. We, we door hebben door. een hele raad hierachter achter zit natuurlijk, dat zit uh, momenteel in uh, zware vergadering, in werkoverleg noemen we dat. Precies. Yes. Het is vrijdag. Hè? Als Bouken van Steen en Maries Mulder luisteren, jongens. En een Brouwer niet te vergeten, Oh ja, een Brouwer is Nee, de redactie, die luistert altijd naar ons. Dat is goed. Ik krijg ook feedback van, wat een kut-uitzending. Ja, jongens, jongens, jongens. Stop maar mee, ga maar weer naar huis. Jongens. De meest gekke dingen gebeuren hier, dat wil je niet weten. Zullen we snel doorgaan? Dat lijkt me wel best. hè? Wat hebben we bestaan? Ik heb Wake me up. Before you go go. Let me sleep. En ik zie Dit noem je de Guilty Pleasure. Boys. Ah, dit was Jonas de Guilty Pleasure. Is zijn al een nieuw item dus? Dat doen we dus om maar tien voor half. Ja. Ja, <laughs> bij deze je, je, een nieuwe rubriekje. Jij blijft alles We hier. Hij blijft alles rubriceren hier. Elke week tien voor half de Guilty Pleasure. Ja, de Guilty Pleasure van Jonas. Ja, echt zo. Oké, dat doen we wel. Je wil onze Guilty Pleasures niet horen, want dan lijken we geen luisteraar meer bij ZFM. Schrijf hem maar op en dan uh, doen we het. En dan proberen we steeds een nummertje van kort en dan twee minuten, weet je wel. Oh, dan wordt het wel heel lastig. Ja, voordat ze gaan uh, twijfelen of we moeten uit... Dan ga je even jou gaan luisteren. <laughs> ja. dan we dat zeker weer. doen. Oké, okay, hij staat genoteerd bij deze Guilty van okay. Jonas. 10 voor half negen. Twintig uur 20. Nieuwe Lekker blijven publiceren. Maar jij hebt wel even uh, iets beters voor ons. Ja, we gaan weer een beetje terug naar de stijl van ons programma. EDM, Electronic Dance Music en Progressive House. En we gaan door met Can't Stop Playing. De originele nummer van Dr. Kugo in de mix door Gregor Salto. En geremixed door Oliver Heldens. komt hij aan. Ja, met de uitzending of zo. Precies. Misschien wel handig. We hebben ook nog een weerbericht. Oh ja, het is half negen. Voor de mensen die het weerbericht net hebben gemist of denken: ik wil het nog een keer horen. Hoe wat voor kut weer het buiten is. wat nou, nou, voor rot jongens. weer het buiten is. Inderdaad. We moeten gewoon even beschaafd houden. Oké, okay, laten we zeggen: het is mooi weer op de macht 10. Precies. Ja. Hey, uh, tijd voor het weer uh, van de Meteor Group. Uh, voor vanavond, morgen en overmorgen. Uh, vanavond en vannacht valt er, uh, vallen er nog een paar buitjes bij minimumtemperaturen van een graad of 8. Morgen af en toe zon, maar ook een buitje. Bij een stevige zuidwesten windkracht 4 tot 6 zelfs wordt een graadje of 10 in Noord-Holland tot 13 graden in Limburg. Zondag wat meer zon, dan slechts lokaal een buitje, mogelijk met wat hagel. En het wordt niet warmer dan een graad van 10 tot 12. Nou, dat uh... klinkt nog wel een beetje Ja, ja zondag nou, wel Het ziet doen. er niet echt heel best uit, jongens, eerlijk. Ja, nou, we hebben een beetje de zomer in onze bol naar de afgelopen dagen, ja, hè? Zo lekker is. De afgelopen wow. uren, wat dacht je daarvan? Ja, en, en het lekker is, Zandvoort leeft dan meteen ook op, hè. Ja, als het een beetje het wordt, weer is, het het het mensen komen naar drukken. buiten. De dames hebben weer rokjes aan. De <laughs> nog van, ja. wist je dat? De borrel begint een uurtje eerder, weet je. Ja, het zijn allemaal positieve dingetjes als de zon weer komt schijnen. Ja, nou, absoluut. Of je borrel begint gewoon als morgens je wakker wordt. Ja, dat... Uh, dat Maurice Mulder had daar laatst last van, hoorde ik. Uh, oh, wat dan? Ja, waar, waar, hij is er niet. Nee, nee ja. moet eigenlijk een beetje meer naar de studio komen. En dan kunnen we het er altijd over hebben. Maar werd hij dan zo laat wakker? Nou, begon die borrel als Nee, ik denk niet dat hij heel laat wakker was. We hebben het daar straks wel even over. hebben we het straks over. Met uh, Ja, maar wat zullen we doen? Deze? We muziek doen. Justin, ben je mee Nicky Romero? Prima, geen probleem. Nicky Romero met Toe weer, zie je Ja, dit blijft een van mijn favorieten, hè. One bass, Chesto en Oliver Heldens. Is dit jouw uh, Guilty Pleasure? Nou, dit mag ik toch geen Guilty Pleasure noemen. Dit is gewoon een, uh, hoe zeg je dat? Een reasonable pleasure. Een reasonable pleasure. Sowieso een beetje fan van Oliver Heldens. Ik vind het echt een fantastische DJ. Hij maakt echt goede muziek. Wat ook goede muziek is, is Better Off Alone van M25. Dat is wel weer een beetje een Guilty Pleasure. Die is een beetje oud. Maar hij mag wel. Komt-ie. Thank think you're bad. Zie er Dat betekent dat wij uh, een stukje Race Report gaan noemen. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we doen het normaal gesproken uh, op de vrijdag tussen 3 en 5 bij de Euro Breakdown, Maris Mulder. Maar we hebben besloten dat we zo uh, elke vrijdagavond nog even een kleine herhaling doen. For even De belangrijkste puntjes uh, zal ik nog even naar voren brengen. Voor de mensen die nog niet uh, konden uh, luisteren. Precies, zoals Is ik. Zoals Justin. Ja, nou, Justin, daar komt-ie. Dit weekend, uh, derde race van het seizoen, de Grand Prix van China in Shanghai. Uh, net als Bahrein sinds 2004 op de kalender en toegewonnen door Rubens Baricello in de Ferrari. Uh, het is Rosberg die uh, voor zijn derde wedstrijd op rij uh, gaat jagen. Uh, heeft een groot mazzelpuntje omdat Lewis Hamilton vijf plaatsen gridstraf heeft gekregen door een versnellingsbakswissel. Um, waarschijnlijk na de aanrijding met Valtteri Bottas bij de start uh, vorige race. Uh, Max was vorig jaar natuurlijk erg sterk. We hebben veel mooie inhalacties gezien vorig jaar uh, op het Grand Prix uh, circuit van Shanghai. Um, leuk om te zien is dat Fernando Alonso weer terug is gekeerd bij het team van McLaren na zijn ongeluk in Australië. Uh, vorige race was het onze zuidenbuur Stoffel van Doorn die de Spanjaard verving. Um, maar die mag weer terug naar zijn Japanse uh, raceklasse. Want Alonso neemt zelf het stuur weer over. Uh, we hebben al twee vrije trainingen gehad. Morgenochtend vroeg is de derde. Um, in vrede 1 was het Nico Rosberg die de snelste was. Uh, zijn teammaatje Hamilton op een tiende zetten. Uh, beide mannen van Mercedes waren ruim een half seconde los van het veld. Uh, nummer 3 best of the rest, Sebastian Vettel en Verstappen op P10 uh, bleek achteraf dat op de medium compound uh, zijn snelste tijd had gereden, waardoor het wat minder was. Uh, zat volgens mij voor het eerst ook achter zijn teammaatje Carlos Sainz dit seizoen. Sainz uh, klokte de achtste tijd. Tijdens VT2 ging het een stuk beter met de rondetijden voor eigenlijk alle rijders. De rondetijden kwamen wat omlaag en iedereen ging over op de soft en de supersoft compound. En toen bleek dat de Ferraris daarop flink tempo hadden lopen. Kimi Raikkonen was het die als eerste afgeplacht werd met de snelste tijd. Vettel op P2, op P3 Nico Rosberg die wederom voor Lewis Hamilton bleef. Op P5 Daniel Ricciardo van Red Bull en op P6 onze Max Verstappen. Dus dat ging een stuk beter dan tijdens de eerste vrijtraining. Dat zei hij ook achteraf. Op de Super Soft Compound kwam de Toros zo wat beter uit de voeten. Uh, Carlos Sainz voor de tweede keer op P8. Ja, misschien wat verschuivingen in het veld ten opzichte van de stand in de coureurs. Uh, gaat uh, heel goed. Uh, onder andere het Haas F1-team had veel problemen met een P14 en een P16 voor Romain Grosjean. Die op de eerste twee wedstrijden een zesde en een vijfde plaats neerzetten. En zijn teammaatje, Esteban Gutierrez die er twee maal toe onderaan stond. De eerste keer helemaal geen tijd en de tweede keer maar één geklokt rondje. Dus uh, we gaan eens zien hoe de Haas uh, mannen het gaan, uh, gaan oplossen. Blijven echter de vrije trainingen. Er is geen vrijbrief voor de rest van het weekend. Dus het zegt allemaal uh, nog niet heel veel. Morgenochtend om 9 uur Nederlandse tijd de kwalificatie. En zondagochtend om 8 uur de wedstrijd. We gaan het zien hoe Max het gaat aanpakken. Gaan ja. jullie kijken? Ik wel. Ja, alleen zondag dan. Hè? Ja, de ik kwalificatie, ook. dat uh, red ik net niet. Ja, nou, ik ga kijken of het allebei kan lukken. Maar uh, zondag zit ik om acht uur klaar met een bakje koffie en een croissantje, zoals altijd. Op zo oh, zelf. Ah, is, is, is dat een uitnodiging? Uh, nou, ik zat eigenlijk te denken om uh, Café 4000 voor uh, open, open te doen. Misschien is dat wel een idee. Nou, wel een goede. ga maar overleggen. Als ik, dat lukt, laten we dat nog even weten. Inclus, ja, Inclusief croissantje? Inclusief croissantje. Lekker. Hey, ik heb nog een ander nieuwtje. Uh, we gaan een uurtje langer door. Gaan we ah, een uurtje langer, langer door? door? Langer Oeh, langer antwoord. Antwoord. Oeh, nou, dat is een gezellig feestje. Weet je wat dat betekent, jongens? Dat we pas net over de helft zijn. Ja, eigenlijk wel, hè? Genieten. Genieten. Zullen we dan gelijk verder Geniet gaan met on. Quintino yes. Escape. Casino, Escape, Into the Sunset. Net over de helft. We zelf nog zo'n derde uurtje. Heerlijk. Je vergeet je gelijk meer energie. Ja, lekker op de vrijdagavond, lekker stampen. En uh, jij hebt toch uh, wat lekkere muziek rond zo. Oh, zekers. Chris Brown in the Euro met five more hours. Vijf. Eentje is genoeg hoor. Precies.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 Cold. I'll give you all my time, baby You know, even when we're voordat we hebben gekeken naar onder andere het Culinair Rondje Strand... en het NKC Camper Experience op Circuitpark Zandvoort. Um, Culinair Rondje Strand is een uh, initiatief van diverse verschillende strandpaviljoens. Uh, ik noem ze even kort Ayuma Beach, Buda Beach, Havana aan Zee... strandpaviljoen, Jeroen, Mango's Beach Bar, Meijer aan Zee... strandpaviljoen, Plazant en Tijn Akersloot. En dan hoor ik jullie denken, wat gaan ze nou precies doen... Aankomende zondag tussen 12 en 5 is het tijd voor uh, het kennismaken met verschillende strandpaviljoens met uh, een rondje wijn uh, en een spijswandeling. Uh, het idee is om uh, met z'n allen uh, een leuke manier en tijdens een frisse wandeling kennis te maken met acht verschillende Zandvoortse strandpaviljoens. En bij elk paviljoen krijgt u een gerechtje met bijpassend wijntje. U wordt als gast ontvangen in acht strandpaviljoens en ieder heeft een eigen sfeer en eigen gerechten. Het is dus echt een unieke gelegenheid om in de middag acht verschillende strandpaviljoens te bezoeken en de sfeer te proeven. De eigenaren van de paviljoens doen hun best om zich te onderscheiden en u een leuk gerecht met bijpassende wijn aan te bieden. Voor u als deelnemer is dit de uitgelezen mogelijkheid om in één middag al die strandpaviljoens te bezoeken. Deelnamekaarten kosten 49,50 en zijn verkrijgbaar bij de deelnemende strandpaviljoens of de VVV van Zandvoort. Of je kunt ze bestellen uh, via een website. En dan is het nu tijd voor het nieuws. Ja, en een uh, twee uur uh, vol op muziek knallen en uh, nog meer. We zien jullie zo.